Piloten van Lufthansa gaan om 12 uur vanmiddag weer staken. Vandaag en morgen komen 1350 vluchten te vervallen. In totaal zo'n 150.000 passagiers krijgen ermee te maken. Ook enkele vluchten van en naar Nederland zijn geannuleerd. Vandaag vallen vooral vluchten op de korte en middellange afstanden uit. En ook morgen en woensdag zijn er stakingen. De piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij... zijn het al lange tijd niet eens met de bezuinigingsplannen... waarbij onder meer de pensioenleeftijd wordt verhoogd. Een militante Egyptische organisatie heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dood van een Amerikaan. 58-jarige William Henderson werkte voor een oliemaatschappij in de sinaï en werd in augustus vermoord bij een overval. De militanten hebben op Twitter foto's gezet van het paspoort en twee identiteitskaarten van Henderson.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 In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muidenberg drie kilometer. En op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Nieuwegein-Zuid en het knooppunt Oude Rijn ook drie. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Sloot. is staat 6 kilometer file, drie rijstroken zijn er dicht. Maar het knooppunt De Hoek kan het beste kiezen voor de A5. Dan de A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor het knooppunt het Muidenberg 2 kilometer. En de N44 richting Den Haag. En daar staat bij Wassenaar-Kerkenhout 3 kilometer. En dat komt door een autobrand. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 in het derde van op zaterdag zo beluister, dan denk ik van, hé, die ken ik ergens van. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè. Aan 1984 komt hij om precies te zijn. Die gouden oude is weer omhandig genomen, Maurice. 30 jaar later. En niet voor zomaar iets. Eerst was het voor Ethiopium, voor de droogte... en nu is het voor de ebola-crisis in West-Afrika. En nu weet ik ook waarom het het e 30 noemen. Ja, 30 jaar later. En bent e 20 was er ook. 2004. Dat is 2004. Hebben ze ook ge gemaakt. Maar dit is Band 830. Met onder andere... Hoeveel stemmen herkende je? Noem maar eens een paar op. Oeh, jeetje. Zal ik je even uh, Ja, ik sluit een rondje over. One Direction. Ja? Heb je gehoord? Sam Smith heb je gehoord? Ed Sheeran. Emily Sunday. Uh, Ellie Goulding. Rita Ora Bastille. Guy Garvin. Uh, Chris Martin van Coldplay. En Bono van YouTube. Oké. Okay.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 Het dier van de week. is leuk. Ja, is mooi, Een beetje beroepsdeformatie voor mijn eigen programma. Kleine Om half vijf hebben we het dier van de week Nina. Om kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. Het grote boek. Sportnieuws in het kort komt voorbij. En ja, nog andere leuke berichtjes. En muziek. Alles wat ter tafel komt, zo zou dat doen we. Ja, WPTTK. straks om zeven uur mag je weer verder hoor, met je Eurobreakdown. Heerlijk. Moet je niet gaan verspreken, moet je geen op zaterdag. Ik ga mijn best doen. Schiet die op. Justify all the hurt inside Guess yeah, she knows From the smiles and the look in their eyes Everyone's got a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 Uh, dat, dat, dat, ik skip er even door. Het is lekker belangrijk. Ja, goed. Maakt niet uit. Afgelopen woensdag <laughs> heb uh, de redactie een mooi bericht geplaatst over ZFM TV. Kun je er meer over vertellen over ZFM TV, Rob? ZFM TV elke vrijdagmorgen te zien op kanaal 40 digitaal via Sigo. Zeker de moeite van het kijken waard, want...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 Zij is, de, zij is bij de Singer Songwriters. Eén van de finalisten bij de Grote Prijs van Nederland. Uh, zij is... Huh? Zij is... singer-songwriter, finalist, Grote Prijs Nederland. Volgende maand in Paradies Amsterdam. Ik doe het even zo. Ja, er is net de presentator <laughs> erbij, hè? Ja, ik word er het, helemaal zenuwachtig <laughs> van dat ik het verkeerd voorlijst. Ehm... <laughs> <laughs> <Of>, uh, <laughs> um, <laughs> Ik ben er weer kwijt hoor. Ben, ben je hem kwijt? <laughs> Maakt niet uit. Het hoofddorpse tweetal van uh, Nexo Shape... heeft een tijdje terug uh, de studio bezocht... voor het programma Alternative FM. Op Vimeo je de, uh, kun je een akoestisch optreden... terugbeluisteren via uh, de link die daar staat. Blijf naar de CFM Facebookpagina... of op de CFM app. Donderdag was uh, Wendy... Uh, uh, 16 jaar en 1 dag, om precies te zijn. Want uh, woensdag was een jaar... en uh, de eerste door Rabobank talentenplan gesponsorde les heeft ze toen gehad... van de Olympisch Grand Prix-rater Patrick van der Meer. En we hebben het over Wendy Moore. Ja, de enige echte Wendy Moore die we volgen... voor uh, het uh, talentenplan van de Rabobank. Uh, wordt draait door. Dat is gisteren geplaatst. Ja, ook een uh, live optreden. Ook een live optreden van uh, Sam Sexton... Uh, hoofdgast was uh, Ronnie Brouwer. En uh, de Toko uh, Drama was de gast. Theatergezelschap. prestatie Ruud Janssen Techniek. Ik zou niet weten wie dat heeft gedaan. Uh, goedemorgen Zandvoort. Wat vanochtend was. Die filletje was op hier. Uh, goedemorgen Zandvoort. Wat de, de, de, de, de, de, de, de gasten van Goedemorgen Zandvoort. Kan je dan allemaal vinden. Ook op de Facebook pagina. En uh, twee filmpjes van Sam Sexton.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 C'est parti. <laughs> I got it. it... Klap jouw hè? Klap, CFM. Ja, heel goed. Gisteren rolde weer Softwood Draai door in CFM Plus.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 Hij gaat het zeker weten goed doen in de vrije training, Heeft hij al mee mogen rijden. En heeft hij al ontiegelijk goed zijn wens gedaan. Maar wie wordt nou zijn teamgenoot binnen het team van Red Bull? In eerste instantie zou het... Ik zit even te zoeken hoor. De spraken zijn van iemand anders. Maar officieel gaan ze het maandag bekend maken. Maar ik kan het alvast bekend gaan maken voor je. Want het is al gezegd door een krant in het buitenland... Carlos Sainz Jr. wordt vorig jaar teamgenoot van Max Verstappen. Dat heeft Toro Rosso wel al bevestigd... maar officieel doen ze dus pas maandag. En waar komt hij vandaan? Uit de Formule 1? <lacht> Zoiets? <lacht> um, uh, ja, ik moet even hele goede ogen hebben... want ik heb het uitgeprint voor je. Maar uh, Spanjaard...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 Een beetje fan van Raccoon. Uh... Jazeker. Ja zeker. Ja, mooie, mooie muziek, muziek weten wel. Mooie muziek hè, Maurice. Heerlijk. Ja, maar uh, bereiken ze het ook in Europa? Goeie nee, prestaties. Nee, nee, ja, redelijk, maar nog niet goed genoeg. Well, jammer genoeg. Maar misschien dat ze met dit nummer uh, verder doorbreken. Kijk, weet je wat nadeel is van Europa? Europas? Lopen af en toe een beetje achter sommige landen. Kijk, ja, dus Kijk, dan, dan moeten moet... we snel veranderingen brengen. Dan heb je zelfs Britney Spears met Toxic staat <laughs> zelfs nog in toch weerig bij sommige landen. Dat, ja, dat meen je niet. Dat meen ik wel. Mm. Is bij ons alweer een gouden oude. Ja, inderdaad. Het herinnert zich deze nog, nog, Ja, zo, zo is het. Dus. Dus, is, uh, even is half vijf, zullen we hem gaan doen, het dier van de week? Ja. Zullen we hem doen? Ja. Nog een keer proberen? Ja, doe maar. Dat is het niet.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 Go dance. If I can reach the stars, pull one down for you, shining.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 Dankjewel, Maurice. Graag gedaan. Dat ging je goed af. Jawel. Jawel, jawel. Ik denk dat ik dat vaker ga doen. Ja, morgen mag ik het weer doen. <lacht> Kwart voor vijf. Ja, ik, ik, Zondag. ik ben er. Uh... Helemaal goed. Je hoort het grote boek van Sinterklaas. Het gedicht van deze zaterdag bij CFM. Was niet. Ik heb een negatief fortuin als een straks op 106.9 Only gonna pleasure and pain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 Zijn we er weer op? Ook dan weer tussen 2 en 5 op de zondag. Ja, met... en Zandvoort op Zondag. En ik ben er vanavond weer om 7 uur. Of 7 uur dus met de Euro Breakdown. Nou, ik wens je heel veel succes met die uitzending. <laughs> ja, ik denk ja. dat het wel van leien dakjes al Even een beetje rustig gaan, een beetje rustig gaan. Je stem een beetje. Ja, ik moet mijn stem een beetje sparen. Een beetje laten dan rusten. Dan komt ja. het helemaal goed. Morgen weer een vol programma Zandvoort op Zondag. Rob, dankjewel. Ja, graag gedaan. in wordt deze uitzending herhaald. tussen 8 en 11 uur dus, dus nu even voor 11 uur. goede morgen. Goedemorgen. Zaterdagavond. Neem een lekker kopje koffie. en, en Een koertje. We zijn er morgen weer, Mo. Jo, dankjewel. En bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Hoi. Some things in life are bad. They can really make you Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last